Gisteren met het NOS-journaal. De Nationale Bank van Noorwegen heeft de aandelen van 11 Israëlische bedrijven verkocht. De bank had via de pensioenfondsen aandelen in Israëlische bedrijven die actief zijn in de Israëlische luchtmacht. En de minister van Financiën, Jens Stoltenberg, zegt dat de Noorse Bank niet mag investeren in bedrijven die bijdragen aan mensenrechten schendingen. Hij noemt het een goede zet dat de bank zo snel heeft gehandeld. 50 andere Israëlische bedrijven waar de Noorse Bank nog aandelen in bezit worden verder onderzocht. Bij de hek van een laboratorium dat onder meer het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker doet... is veel meer informatie buitgemaakt dan gemeld, dat schrijft RTL. Vanmiddag werd bekend dat er gegevens zijn gestolen van bijna 500.000 vrouwen... die meededen aan onderzoek naar baarmoederhalskanker. En nu blijkt er dat er nog eens 50.000 persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Een deel daarvan zal op het darkweb staan. President Trump zet in Washington D.C. de nationale garde in om de criminaliteit en dakloosheid aan te pakken. Ook stelt hij de lokale politie onder controle van de federale overheid. Dat zei hij op een persconferentie in het Witte Huis. Trump zegt dat de noodmaatregelen nodig zijn om een eind te maken aan de misdaad in de hoofdstad... en om de veiligheid in de stad te waarborgen. Uit cijfers blijkt dat er dit jaar tot nu toe 7% minder misdaad is gemeld in Washington D.C. ten opzichte van vorig jaar. De Spaanse voetbalbond heeft de bondscoach van de nationale vrouwenploeg ontslagen. Onder de leiding van coach Tomé won Spanje vorig jaar de Nations League... en haalde deze zomer nog de finale van het EK. Volgens Spaanse media zijn de prestaties dan ook niet de reden van het ontslag... maar wil de bond van de coach af omdat ze banden had met het oud-bestuur dat in opspraak raakte. In dat bestuur zat ook coach Rubiales, die een van zijn speelsters op de mond kuste. De oudspeelster Sonja Bermudes is de nieuwe bondscoach van de Spaanse voetbalsters. Het weer veel zon, ook de avond en de nacht verlopen helder. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zon overgoten. Het wordt tussen de 27 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Uh, Meadow Lake, zoals we ze een beetje aan het begin van hun loopbaan, muzikale loopbaan uh, kennen. Die band komt uit Groningen. Dead Man on the Payroll, was dat uh, van het uh, album Meadow Lake. Ze is wel weer van volgens mij 2013, 2014. Uh, en ik weet dat Jessica Val mij die dat album heeft Toegestopt of ik er ook nog iets mee wilde doen. Nou, dat hebben we wel gedaan uh, met, uh, met dit uh, verhaal. Dat was een voltreffer in dat opzicht. Welkom bij uur nummer 2. Hier gaan we het uh, live gesprek voeren met Alex Nieuwland. Jawel, hij is weer actief. En uh, op meerdere fronten zelfs. Maar dat gaan we hem zo direct uh, wel proberen te ontfutselen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek. En dit heeft ook weer een uh, aanleiding om dat uh, te laten horen. Ze hebben nu nog officieel volgens mij één single uit. En de bedoeling is dat er nog veel meer gaat komen. Want deze band is namelijk de winnaar geweest van de Rob Award van 2025. En daarmee mochten ze dan ook Bevrijdingspop openen. Dat heb ik laten lopen op die dag. Want ik was enigszins druk bezig om van een eengezinswoning naar een bejaardenwoning te gaan. Dus ja, dat krijg je op een gegeven moment. Dus dat is mij dan gebeurd. Maar wat gaat er gebeuren? Want Waterfront, daar heb ik het over. Want die band heeft daar gespeeld. Op het hoofdpodium van Vrijdagspop. Als zijnde de prijs die ze wisten te winnen. Vanwege die roppa Act woord Maar ze gaan op 19 september. Gaan, zij hun, uh, ja, gaan ze een beetje uh, laten horen. Wat ze nou allemaal verder in huis hebben? Dat gebeurt in Sinatol. Uh, ze krijgen de support van Sipke. Die is hier ook uh, wel eens geweest. En Lux. Dan wordt er uh, toch wel eens even zoeken wie die Lux is. Want. Uh, kijken of we daar ook nog uh, muziek van kunnen vinden. Er staat nog maar één nummer op Spotify... en dat is toevallig dit nummer Highway and Lights van ons. Stones van een illustere band. Want die band die wist ooit in 2009 bij de categorie Bands de grote prijs van Nederland te winnen. En dat is de Cosmic Carnival. Ja, zoek alweer van uh, mijlen ver terug uh, dit uh, nummer Sticks and Stones. Ik uh, meen dat het ergens van 2014 15 uh, stond, Zo'n beetje die kant op. En we weten allemaal een beetje hoe het met de Cosmo Carnaval is gegaan. Ze hebben eigenlijk het authentieke materiaal eh, ingewisseld voor eh, Tribute-materiaal. En of dat nou een verbetering is voor de mensen die Tribute-cultuur toch niet enigszins hoog in hebben bestaan, waaronder ik... Eh, ...is dit toch een enige achteruitgang geweest. Maar ja, dat, eh, daar ga ik niet over. Daar gaat de band zelf over in dat opzicht. Uh, maar dit was één van de originele nummers... die wel van uh, hun eigen hand is gekomen. En uh, dan betekent ook meteen... of dan laat dan ook meteen horen... hoe goed die band eigenlijk, eigenlijk geweest is. De Cosmic Carnival dus. En daaruit uh, voortgekomen... want één van de bandleden... die uh, zag dat allemaal ook niet zo zitten. En die meneer heette Frank Schalkwijk. En wat is daarmee gebeurd? Die is Elephant gestart... samen met een andere uh, Cosmic Carnival bandlid... Kai van Driel, want uh, dat, uh, waren, de, uh, dat uh, waren twee leden van die Cosmo Carnival. En uh, die zijn onder meer met uh, twee andere uh, Elephant uh, begonnen. En dat heeft ze toch bepaald geen windeieren gelegd. Want die band die wordt tegenwoordig omarmd in de muziekindustrie. En zeker bij de publieke omroepen. Want uh, daar uh, hebben ze het uh, volgens mij nog steeds over Elephant. Maar dan heb ik het ook over... Een jaar of drie geleden toen ze echt aan het doorbreken waren. 2022 zo'n beetje. Dat was wel het jaar van de doorbraak in dat opzicht. En ik kan me nog een optreden van hun herinneren. Dat is in 2024 geweest. Dat is vorig jaar. In februari waren ze toen in patronaat. En uh, daar ben ik getuige van geweest. En dat was een perfecte show. Wat die uh, jongens uh, daar wisten neer te zetten. Goed, we gaan uh, naar... Uh, voorhoorde hier trouwens. Wat er front met Highway Lights... 19 september schrijf het op in Jaggerna Sinatol. Dan spelen ze daar samen met Sipke en Lux. Dat eh, mag ik dan ook eh, meteen gezegd hebben. Crybabies is een andere band die ook eh, geselecteerd is voor de popronde. En Ugly Rotten Girl. Dat is eh, de meest recente single. Om bij ons te spelen. Deze band wil dat ook. En ze zeggen zelf: Nou, dan gaan we niet zo luidrichtig spelen. als dat we nu doen. Trashwood uit de Zaterstreek. Daar komen ze vandaan. Rusty Friend. En die single hebben ze vorige week uitgebracht. Maar eh, toen doorstelde ik hem nog niet eh, helemaal te draaien, want ik wist niet zeker of Luc Pranger in zijn cornuiten, eh, want daar heb ik het over. Eh, deze single hadden willen weggeven op die avond. Bleek achteraf gewoon dat ik hem kon draaien. Maar goed, ik eh, ben soms wel eens een beetje te voorzichtig. Crybabies en Ugly Rotten Girl, dat is eh, de single die ze hebben uitgebracht. Voor de crybabies is het eh, best wel een pittige zong, eh, maar die crybabies, eh, ja, daar eh, is nog wat aan gerelateerd. Dat komt straks in het volgende uur voorbij, namelijk met Reverie. Want uh, die hebben ook een single uitgebracht. Die is gisteren uitgekomen, dus daar kan ik zonder zorgen dat uh, we laten horen. Um, zo dadelijk gaan wij weer proberen te bellen met uh, iemand in Harlingen. Want uh, daar hebben we het over. En dat is Alex Nieuwland, oftewel Nieuwland. En vooraf gaan we iets draaien waar hij ook iets mee te maken heeft. Want uh, Elsa van der Greft, uh, daar is hij mee uh, bezig, muzikaal gezien... Uh, willen ze uh, wat met z'n tweeën gaan doen. Newels heet dat uh, verhaal. Maar deze Elsa van de Greft heeft ook zelf een uh, project. Dat heet Something Else. En dat nummer is ook uh, van een tijdje terug. Hoewel, anderhalve maand geleden. Dus zo uh, ver terug is het nou. Ook weer niet. No easy way out hoor je. step out, out in the sky. Was something else met uh, no easy way out en wie zit er achter something else dat is Elze van de Greft en over Else van de Greft gesproken dat moet een bekende zijn van Alex Nieuwland en die hangt aan de telefoon ja, hallo Jaap. Hallo. Stem Ja, ja uh, duidelijk. Maar uh, ze is niet uh, helemaal uh, geheel vreemd voor jou, heb ik uh, begrepen. Want ja. ze heeft al eerder meegedaan uh, bij jou op een van jouw uh, werken, toch? Ja, ze heeft uh, meegewerkt op een aantal uh, nummers al. Zowel van, uh, van Newland als uh, Freezing Chameleon. Een uh, aantal duetten gedaan al. En uh, ja, dat, uh, dat smaakte naar meer. Ja, dus... Uh, komt ook meer. Ja, uh, uh, dat, dat gebeurt onder de naam Newels Jullie ja. zijn uh, daar best, uh, vooral jij bent daar best wel creatief in. Hè? Want uh, het uh, Nederlandstalige werk, dat heb je uitgebracht onder je eigen achternaam. Nieuwland. Ja. Uh, dan heb je Newland Woods. Dat is met ja. Klaas, Klaas Bos, als ik het uh, ja. wel heb. Ja. En Newland Slide is de uh, band, geloof ik. Dat is de live band, ja. Ja, dat is de live band. Dan, uh, dan zelf het Engelstalige werk onder Newland... En Nuwels, dat is dan uh, Elze van der Greft. En jij dan? Ja, ja. Alleen, de afkortingen, naam, geloof ik. Ja, deze naam heb ik niet bedacht trouwens. <laughs> dus Daar dat moeten we toch Elze de... Oh. De oh. Tekenen, oh ja. Ja. Ja, dus, <laughs> ja. Zij dacht natuurlijk in de lijn de verwachting van nou laten ja. we het dan maar Nuwels uh, noemen, toch? Ja, klopt. Ja, ik vind het leuk bedacht. Ja. Uh, Elze zit er ook in, hè, de, de bron en uh, onze namen natuurlijk. Dus, uh, ja. ja. Um, even over de, dat, want uh, dat is natuurlijk aangekondigd, maar we hebben natuurlijk nog feitelijk helemaal niks. Nee, we hebben nog niks. We het we zijn teasers hè, tot nu toe. Hè? Ja. Op ja. vakantie, ja, ja, ik zag het voorbij komen. Ik denk, nou laat ik dan maar heel snel daarop reageren en zeggen van, uh, dat ik dat leuk vind. Want, ja, super. Ja, want. Uh, ja, ik moet ook zeggen, het, is, het, is, het wordt ook erg leuk. Dus, uh, uh, ik ben heel nieuwsgierig, dus jullie maken me met een minuut uh, in dat opzicht uh, nieuwsgieriger. Uh, ja. Even over, over dit, hoe, hoe is dit uh, ontstaan? Is dit een voortvloeisel uit dat zij een paar keer met jou heeft meegewerkt, zoiets? Ja, eigenlijk wel. We hebben elkaar een beetje bij toeval ontmoet. Uh, we, zijn, uh, we zijn samen gaan werken op wat nummers van mij, zeg maar... Mm -hmm. uh, uh, en ja, je hoorde ook van veel meer mensen. En ook uh, vonden we dat zelf natuurlijk ook. Want onze stemmen gewoon heel goed bij elkaar passen. En uh, uh, ik moet zeggen, uh, het, het is niet zo dat we constant met elkaar in de studio zitten. Want we doen ook heel veel uh, op afstand. Ja. Uh, hè, dat, dat, dat kan tegenwoordig. Uh, maar ja, zo ontstond er eigenlijk iets van. Uh, nou ja, liedjes van mij. Maar ook uh, zij kan ook zelf. Uh, heel goed, uh, goed nummers schrijven, dus uh, eigenlijk uh, uh, ja, wat we nu uh, gaan fabriceren, dat is een beetje half om half, half liedjes van mij en half liedjes van Elsen. Ja, um, uh, wekt dat natuurlijk ook een bepaald verwachtingspatroon. Ik weet sowieso één iemand die hier met gespitste oren zit uh, te luisteren, dat is Henk Janssen van Radio Spannenburg. Dus, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, zeker. Dus... Ja, eh. Ja, uh, wat moet ik zeggen? Het, het, uh, het, het, het wordt uh, spannend, ook hoe het ontvangen wordt. Maar hm? ja, ik ben er zelf wel echt heel erg wijs mee. Het is een heel afwisselend uh, album. En het is ook weer, ja, geeft mij zelf in ieder geval ook weer heel veel uh, mogelijkheid om toch wel weer wat andere dingen te doen. Dus uh, ja, ik ben het zelf wel heel erg uh, heel erg blij mee. En en, en met de, de verwachtingen van ja, we zijn nieuwsgierig, uh, maar we hebben nog niks. Binnenkort uh, binnenkortste keren uh, verschijnt uh, er, er eerste single uh, ja. Ja, ook ook ook. Ben jij de eerste, één van de, één van de eerste <laughs> ja, <laughs> die, het, die het te horen ja. krijgt? Ja, het zou wel mooi zijn als we hem uh, kunnen draaien op de avond uh, voor de, de release. Want ik uh, neem ja. aan dat jullie meestal op die vrijdag altijd uh, ja, uitbrengen. Dus. Dat is wel een beetje gebruikelijk, hè? We kunnen ja. natuurlijk een uitzondering voor jou maken en hem op donderdag uitbrengen. Maar, uh, nee, maar uh, daar is altijd een mouw aan te passen. Uh, ja. en ik weet dat uh, Willem, uh, Willem de Waard natuurlijk ook uh, zijn oren meestal spit. Die zeker, ja. Ja. ja, dus uh, wat dat betreft... Uh, Alleen die heeft een dus zomerstop. Ik geloof wel dat hij uh, tussen nu en een paar weken begint hij alweer. Het ja. duurt niet lang meer. Ik denk zelfs ja. volgende week zaterdag alweer. Dus uh, oh, okay. het ja. zou zomaar kunnen wat dat gaat. Even uit mijn hoofd hoor, want... Ja. Uh, dus even reclame maken voor Willem en uh, zijn programma. Zwaardvis, mensen, tussen 12 en 2. Ja. Ze zijn er nu nog niet, maar volgende week zaterdag uh, denk ik wel. En anders krijg ik zo direct een bericht. En dan hoor je de mooiste dingen. Ja. Uh, ja. Nu even over jou. Want uh, ja, uh, jij. Uh, dat heb je ook bij uh, collega Willem wel eens uh, gezegd. Van, uh, dat je altijd in één, uh, elk jaar, dat je iets, iets uit wil brengen. Maar hoe zit dat nu? Uh, want uh, nu met al die... Projecten, die verschillende projecten en ik heb het ook een beetje gehoord volgens mij bij Henk in uh, de uitzending dat dat uh, toch even dit jaar er niet helemaal in zit. Nou, dan ga ik je binnenkort verrassen. Uh, Jaap. want uh, toch? Er, komt, uh, er komt zeker iets van uh, Nieuwland aan en misschien wel meer dan je verwacht. Dus uh, oh. daar, uh, daar, daar, daar, daar kan ik verder nog niks over vertellen, maar dat komt ook binnen. Hangen het onderzoek uh, zeg je er niks over. <laughs> nou ja, er, er, er, dat tiende album, wat het zou moeten worden, daar hik ik al een hele tijd tegenaan natuurlijk. Ja. Maar er, er, er komt zeker uh, iets in die vorm, uh, de, jouw kant op dit jaar. En okay. de, de kant van de mensen. op. Dus uh, ja. Ja, zeker, zeker. Ja, um, hoe, hoe zit het nu met, uh, met jou? Uh, ja, je bent dus nu bezig, maar um, wat optredens betreft uh, blijft het nog altijd uh, bikkelen om optredens naar binnen te halen? Ja, ja het, is, het is best moeilijk. En ik moet zeggen, we hebben een hartstikke leuke uh, begin van de zomer, voorjaar en zo, begin van de zomer gehad. Met veel uh, festivals. Ja. Maar eigenlijk allemaal wel voornamelijk in Friesland. Ja. Uh, Oerol hebben we gespeeld en Weegzimmer. En uh, leuke festivals hier in Friesland. Maar... Ja, weet je, het is, het is best moeilijk. En, uh, en, en, en je werkt langzaam aan wat naamsbekendheid. En, en, en programma's zoals die van jou helpen daar hartstikke mee. Uh, uh, maar het, ja, het, het blijft gewoon best wel lastig. En, uh, dus we willen ook dolgraag... Uh, uh, buiten de provincie spelen. En dat zal ook vast wel gaan gebeuren. Maar uh, ja dat, dat is, best, uh, nou, is best nog wel een dingetje inderdaad. Ja, zal ik je wat zeggen? Uh, je, soms ja. moet je heel veel geduld hebben. Uh, ik heb op een gegeven moment... Uh, dit jaar ben ik verhuisd. Dat is voor mij best wel een... Uh persoonlijke Stappen uh, geweest, maar uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen heb ik zeker wel een jaar of tien uh, moeten wachten hoor voordat ja, het zo weer kijk, is. Kijk, kijk nou, en ik dat is al uh, tien jaar, he, he? Ja, ja. Ja? ja, ja, maar goed, uh, ik hoop het niet dat het voor jou tien jaar duurt, maar uh, ja. soms is geduld best een deugd, nee, uh, maar over uh, het materiaal wat je dus nu uh, schrijft, verschilt dat wezenlijk ten opzichte van uh, weer het uh, materiaal wat je ervoor hebt uit, uh, gebracht? Uh, en met Nieuwels met bedoel je? Nee, met Nieuwland heb ik het en over. Newland. Ja, over je eigen materiaal heb ik het. Ja, nog steeds. Nee, dat, ik denk, ja, weet je, er is net een single uitgekomen. Daar, daar ga je vast nog naar, naar vragen. Maar ja. uh, uh, ik denk dat, dat uh, het, het, het album, laat ik maar zeggen wat er straks aan gaat komen, dat dat wel uh, de vertrouwde Nieuwland sound is. Maar... He, Jij hebt wel eens vaker gevraagd... Hey, je brengt ook singles uit, die staan dan niet op albums. Ja. Uh, nou, dat is nu ook het geval. Uh, en dan heb ik gewoon uh, ook voor mezelf... een beetje de ruimte om... Ja, wat anders, uh, een andere kant van mezelf... te laten zien. Hè. Zoals in dit geval... toch een, uh, een stuk steviger... Dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan dat je gewend bent van me. Ja. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. En dat kan ik ook wel met... de uh, Chameleon doen. Hè. Die gebruik ik daar... vaak ook voor om, uh, om wat uitstapjes... te maken. Maar... Uh, ja, singles zijn voor mij daar ook een goede gelegenheid voor. Maar een album, ik denk dat het toch wel weer... Uh, nou ja, toch wel weer heel veel de vertrouwde sound is... Uh, wat je van me gewend bent. Ja, uh, want hoe we, is jouw werkwijze in dat opzicht? Uh, want uh, wat, uh, wat doe je om dat uh, toch elke keer maar weer voor elkaar te, te krijgen? Um, je bedoelt om weer... Uh, ja, nieuw materiaal, dat soort dingen. Om weer genoeg materiaal te hebben... Uh, ja, nou, genoeg materiaal, dat heb ik al eens vaker tegen gezegd, is meestal het probleem niet bij mij. Uh, al heb ik dit keer wel een, uh, een tijd gedacht van, nou, ik weet het niet of, uh, of, of er snel uh, uh, genoeg materiaal voor een album is. Maar ik heb al eens vaker aangegeven, ik ga gewoon zitten en, uh, en, uh, en er moet wat komen. En als er uh, iets komt wat niet geweldig is, dan gooi ik het weg. Ik, uh, mijn computer staat vol met... Uh, met uh, onafgemaakte dingen en uh, uh, dingen die het net niet zijn. Uh, en soms komt er iets uh, uit waar ik heel erg tevreden mee ben en zo zie ik het toch gewoon als een ambacht. Hè? Ja, ja. Ik, uh, Enk Jansen noemt mij ook een, een liedje smid en zo zie ik het ook wel een beetje. Ik, ja. ik, ik, ik, uh, ik smeet wat en soms is het prachtig en soms is het misschien wat minder geslaagd. Maar het, is, ja, het liedje schrijven is in mijn ogen gewoon een ambacht. Ja. Uh, want, uh, want het kan natuurlijk uh, voorkomen dat uh, je hebt zoveel dat je op een gegeven moment zegt: Nou, dit keeper ik eruit, dit keeper ik eruit. Uh, ben je, ben je wel eens iets, uh, heb je wel eens iets weggegooid waar je achteraf uh, later toch een beetje spijt van hebt gekregen? Een nou, beetje gewetensvraag? Ik bewaar het wel allemaal. En uh, ik moet zeggen dat ik wel uh, regelmatig terugkeer bij oude dingen. Zoals uh, met Newlands Slide hebben we nu Lasting Forever opgenomen. En dat is een nummer dat staat wel op. Mijn laatste of ene laatste album wil ik al wijzen. Ik, ik, weet, ik weet het ook altijd niet helemaal goed hoor. Ja. Nee, het staat niet op mijn laatste album, op het album daarvoor. Uh, en dat, dat, dat liedje had ik wel jaren laten liggen en ik vond het wel een goed liedje, maar ik vond het nooit zo goed bij de rest passen. Totdat ik iets had van nou ja, nou moet ik er echt wat mee doen. Uh, en uh, Dus, dus ik, spijt hoeft niet, want ik, ik gooi eigenlijk nooit iets weg. Want soms kun je ook van, van twee uh, niet heel geslaagde liedjes... wel stukjes wel gebruiken die wel wat geslaagder zijn... En dat... ...dan smeet je gewoon wat nieuws. Ja, daar is die, hè? De Lietje Smit. Ja, ja klopt. Ja. Dus de, de spijt dat, uh, dat niet. Misschien zou je het eerder kunnen zeggen... ...je spijt van wat je hebt uitgebracht. Uh. <laughs> nou, maar dat geloof ik niet. Nee, want ik, ik denk... ...er zijn genoeg uh, radiostations... Uh, ...waaronder deze, of tenminste radioprogramma's ...zoals deze, die dat uh, materiaal gewoon blijven draaien. Dus dat, uh, daar ligt het ja. niet aan. Nee. Um, over dit nummer... Wa waar, uh, waar, uh, ...waar gaat dit over? Uh, je bedoelt mijn nieuwste single? Ja, jouw laatste ja. verschenen single. Ja, nou ja, eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje verwijzend naar de tijden waarin waar we in leven. Je wordt er niet altijd heel erg vrolijk van. Uh, en, uh, uh, dus het is wel, uh, de coupletten zijn misschien wel een beetje bitter. Maar uh, uiteindelijk uh, concludeer het, ja weet je, ik, eigenlijk wil ik soms ook gewoon maar lekker feesten... En all I want to do is party. Dus uh, het is een beetje tweeledig. En een, beetje, een beetje donker in het couplet. en toch uh, de luchtige, uh, het luchtige feest in het, uh, in het refrein. Ja, uh, voor die mensen die uh, willen weten: waar, ze kunnen, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Uh, nou, in ieder geval, mijn, uh, mijn homepage is uh, newlandmusic.net. Uh, verder ben ik aanwezig op uh, nou ja, behalve op TikTok <laughs> ben ik aanwezig op Instagram en op, uh, op Facebook en uh, ja, daar, daar kun je me makkelijk vinden, en, en mijn nieuwe, nieuwe els is inmiddels ook al op de socials te vinden, dus uh, ja, weet je, doorklikken, dan, uh, dan kom je er vanzelf, maar de, de homepage uh, verwijst daar ook naar terug de band uit uh, volgens mij Den Haag, daar komen ze een beetje vandaan Roy King met Bierflatie vorig jaar uh, hebben ze nog meegedaan naar de popronde uh, voor wie dat niet geldt is uh, voor Nuland, want die die, uh, die, die maakt uh, gewoon nog steeds uh, muziek, volgens mij uh, houdt hij de bas mee op, uh, net als Ozzy Osbourne, eerder uh, de, de afgelopen maand uh, is die toen overleden als ik uh, pas uh, in zes planken lig, dan ben ik nog in staat om een toegift te geven. Nou, dan lijkt Alex Nieuwland eigenlijk ook wel een klein beetje op. Uh, die man is gewoon, uh, wat dat betreft, nog steeds gedreven genoeg om muziekmateriaal te laten horen en uit te brengen. Dan heb ik ook nog een single die ik uh, nog eigenlijk op de plank heb liggen en waar ik nog nooit aan toegekomen ben om die te laten draaien. Dus dan gaan we dat nu doen. En dat is Rauwkost. Bij jou vergeet ik de tijd. maand Lijkt wel een jaar. Ik wist wel waar je woonde, maar we leefden langs elkaar. Ik vertel je over vroeger, zo lijkt het net of ik er was. Ik leerde je kennen met terugwerkende kracht. Oh bij jou vergeet ik de tijd. Zeker als je tijd vergeet Ja, bij jou vergeet ik de tijd Hij staat stil, hij vliegt, hij verandert Maar bij jou ben ik een prijs. Bij jou vergeet ik de tijd Achter elkaar elkaar kost uh, met uh, blij dat ik jou vergeet. Of bij jou vergeet ik de tijd, dat is de goede tekst en bij de goede titel. En deze van C. The Knife, en niet zomaar uh, The Knife, want het is een eigen opname... ...want dit uh, dateert van 29 mei dat ze hier bij ons in de studio waren tijdens een uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... En over Baron Sea heb ik ook nog wat te vertellen. Want in hetzelfde Scenetol waar Waterfront op de 19e september speelt... gaat Baron C dat doen op 22 augustus. Dus dat is nog veel sneller uh, vanaf nu. Over iets meer dan twee weken. Dan uh, spelen zij op een vrijdagavond samen met Magnoliak en Madden Johnson. En dan uh, zullen ze daar uh, het een en ander van laten horen. En wellicht ook deze The Knife. Dat weet je niet. Uh, we sluiten dit uur af met Francis Obamblek en Me and My Name. How words give them sounds Think of all the Colors and how colors.